7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vooral in het zuidwesten overlast door winterweer. Problemen met de trein vallen mee. Lance Armstrong bekend dopinggebruik bij Oprah Winfrey. En Veiligheidsraad steunt ingrijpen in Mali. <middels> Vooral het wegverkeer heeft vanochtend last van het winterweer. Op het spoor lijkt de aangepaste dienstregeling te werken. Volgens de NS waren er op wat uitgelopen werkzaamheden na geen opstartproblemen. De ANWB meldt dat er rond deze tijd 249 kilometer file staat. Het verkeer rijdt vooral ten zuiden van de lijn Amsterdam-Nijmegen langzaam. Vooral op de wegen rond Amsterdam en Den Haag is het bal, zegt de ANWB. In de Randstad en in het zuiden van het land zijn al meerdere ongelukken gebeurd. In Zeeland werd gisteravond laat al stapvoets gereden. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annulering van vluchten. Wielrenner Lance Armstrong heeft tegenover Oprah Winfrey bekend... dat hij doping heeft gebruikt om de Tour de France te winnen. Dat heeft een bron die anoniem wil blijven na het interview... gezegd tegen persbureau AP. Volgens dezelfde bron zaten er emotionele momenten in het interview... dat 2,5 uur heeft geduurd. Donderdag wordt het gesprek uitgezonden op het Oprah Winfrey Network... en op Discovery Channel. Armstrong raakte vorig jaar zijn zeven toerzeges kwijt... na het dopingrapport van de Amerikaanse antidopingautoriteit USADA. Daarin werd hij neergezet als medogeloos... en tot alles in staat om de concurrentie in de toer voor te blijven. Vlak voor het interview bood Armstrong zijn excuses aan... aan de medewerkers van zijn stichting Livestrong. Hij heeft geen bekentenis afgelegd, zegt een ingewijde... maar wel heeft hij gezegd dat het hem spijt dat hij hen heeft teleurgesteld... en de toekomst van Livestrong op het spel heeft gezet. De VN-veiligheidsraad staat unaniem achter een buitenlandse interventie in Mali. Dat heeft de Franse VN-ambassadeur Aro gezegd... na een vergadering van het hoogste politieke orgaan van de organisatie. Sinds vrijdag helpt het Franse leger de regering van Mali... bij het herstellen van het gezag in het noorden van het land. Andere westerse landen hebben Frankrijk logistieke bijstand beloofd... bij die interventie. Dat zijn de Verenigde Staten, België, Canada, Groot-Brittannië... Denemarken en mogelijk Duitsland. De Nederlandse ambassadeur in Frankrijk verwacht niet dat Nederland een bijdrage gaat leveren aan de interventie. De militaire operatie blijft beperkt tot luchtaanvallen en is nog niet zeer omvangrijk, zei ambassadeur Kronenburg bij Pauw en Witteman. Ondertussen gaan de voorbereidingen verder voor het opzetten van een Afrikaanse interventiemacht in Mali. Inmiddels is een Nigeriaanse generaal aangekomen om de missie te leiden. Onder zijn leiding wordt vandaag in Bamako over de missie gesproken. De komende dagen en weken worden minstens 3300 militairen in Mali gestationeerd... om Frankrijk en de Malinese strijdkrachten te helpen. Door de bezuinigingen zijn er vorig jaar zes keer zoveel crashes failliet gegaan als in 2011. Dat meldt het AD op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Vorig jaar gingen 73 organisaties voor kinderopvang failliet, tegen 12 in het jaar ervoor. Daarnaast hebben bijna 400 van de ruim 2200 crèches betalingsproblemen. De faillissementen zijn vooral het gevolg van bezuinigingen door de overheid. Maar komt ook doordat ouders hun kinderen van de opvang halen... of er minder vaak naartoe brengen vanwege de onzekere economische situatie. Niet alleen kleine organisaties worden getroffen. Ook bij grotere crèches loopt de bezetting terug. En dan drukken de kosten voor personeel en huisvesting... extra zwaar op de begroting, schrijft de krant. In Egypte is een trein met militairen ontspoord. Daarbij zijn zeker 19 inzittenden omgekomen en ruim 100 mensen gewond geraakt. De trein kwam uit het noorden van Egypte en was met dienstplichtige militairen onderweg naar een legerbasis in Cairo. Het ongeluk gebeurde kort voor aankomst. Over de oorzaak is niets bekend. De spoorwegen in Egypte staan bekend als erg onveilig. Al jaren vragen organisaties om maatregelen... om de veiligheid op het spoor te verbeteren, maar tot nu toe zonder resultaat. In november kwamen minstens 50 kinderen om het leven... toen een trein in botsing kwam met een schoolbus. Het afgelopen jaar heeft een recordaantal... van 349 Amerikaanse militairen zelfmoord gepleegd. Dat zijn er veel meer dan zijn gesneuveld in Afghanistan. Binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt gesproken van een duistere epidemie. Gevreesd wordt dat de zelfmoordgolf te maken heeft met de druk van meer dan tien jaar strijd in Afghanistan en Irak. En de vrees bij militairen dat ze door de inkrimpende strijdkrachten hun baan verliezen. Tennisser Robin Haasen is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De Hagenaar maakte geen schijn van kans tegen de als derde geplaatste Schot Andy Murray. Haase verloor met 3-6, 1-6 en 3-6. Ook Igor Seisling is in de eerste ronde uitgeschakeld. De Amsterdammer verloor in vier set van de Oezbeek Istomin. Dan is weer nog in het midden- en zuidoosten van het land nog lang sneeuw. In het westen van het land in de middag droger. En aan zee wordt het ongeveer 0 graden. In de rest van het land blijft het licht vriezen. Morgen is het winterweer. Aan zee blijft kans op een sneeuwbui. Middagtemperatuur tussen 0 en min 3 graden. AWB Verkeersinformatie in vrijwel het hele land, behalve het noorden is het op veel plaatsen behoorlijk glad door sneeuw. En dat geldt ook voor de autosnelwegen. En daardoor staan er nu al 70 files... met een totale lengte van nu al bijna 400 kilometer. En de langste files die staan vooral in de Randstad... rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Verder zijn er wat aanrijdingen gebeurd... maar op de meeste plaatsen rijdt het verkeer gewoon erg langzaam achter elkaar. En bij de spoorwegen vandaag wordt gereden met een aangepaste dienstregeling.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 De Mercedes onder de busjes, het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 8 minuten over 7. Hoe vergaat het de Fransen in Mali en wat merkt president François Hollande van de Franse strijd tegen extremisten in het noorden van het land? Straks onze correspondent vanuit Parijs, maar eerst naar eigen land waar ijs en sneeuw voor plezier en problemen zorgen. Met onze verslaggever straks vanuit Noord-Laren waar vanavond de eerste marathon op natuurijs wordt gereden. Dan gaan we eerst over het weer praten. Marcel Bril in Den Haag ploetert door een flink pak sneeuw. Jeroen de Jager merkt op de wegen dat er maar één of hooguit twee rijstroken beschikbaar zijn. Willemijn Hoeber, onze weervrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard sneeuwt het nou en waar? Het sneeuwt op dit moment in een hele hele brede strook um, over het midden van het land. Van west naar oost, zeg in de omgeving van Amsterdam over Flevoland heen richting de Achterhoek. En ook een groot deel ten zuiden daarvan. Maar in Limburg bijvoorbeeld sneeuwt het eigenlijk niet, of nauwelijks. Daar is ook heel weinig nog gemeld. En Willemijn, komt er veel uit de lucht? Ja, er, komt er is nu een, een, zo'n 5 tot 10 centimeter lokaal... echt wel wat meer in het zuidwesten van het land gevallen. En daar reken ik dan Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland... bij het westen van Brabant. In midden-Nederland zo'n 1 tot 5 centimeter ook heel lokaal... En de komende uren kan sowieso in het midden- en oosten er nog zo'n 3 nou, tot 6 centimeter bij gaan vallen. Ja. Ik hoorde het je gisteravond voorspellen. Het noorden zou droog blijven. Ja. Blijft dat staan, deze voorspelling? Ja, het blijft nog steeds uh, staan. Ik vind wel gisteravond, uh, ook gisteravond, waren de modellen nog steeds heel uh, onzeker over de precieze noordelijke grens. En het Amerikaanse model gaf hem al uh, vrij noordelijk, een beetje wat hij nu is. Het uh, Europese model gaf hem veel zuidelijker. Maar die uh, zat er dus een beetje naast. En uh, op dit moment is nog steeds Friesland en Groningen droog. En ik verwacht dat dat ook echt wel zo blijft. Dus What? ook voor je marathon daar uh, <laughs> hoop ik ook dat het zo blijft. Ja precies, dan blijft het ijs ook mooi. Ja, en, en, en hoe lang gaat de, de sneeuwval duren nog? Nou ik denk zeker in uh, het oosten van het land. En ook het zuidoosten wat nog niet echt aan de beurt is geweest. Maar dus zeker nog aan de beurt gaat komen. Mm -hmm. Daar kunnen we uh, dat de hele dag nog wel uh, verwachten. Want... Dat front wat nu zo over Nederland ligt, dat beweegt tergend langzaam in zuidoostelijke richting. Gaat echt heel erg traag. En in Limburg kan het vannacht zeker nog wel doorsneeuwen. Misschien morgenochtend ook nog wel een beetje. Kijk eens aan. Nou, Willemijn. Uh, moet je zelf nog de weg op? Uh, nee. Kijk eens aan. Geen je... plannen. Heel fijn. Willemijn Ouber, blijf lekker bidden. ik. Dank je. <laughs> Doeg. Wel de weg op. Jeroen de Jager nog steeds onderweg. We spraken hem al eerder vanochtend van Amsterdam naar Den Haag via de A12. Jeroen, wat zie je onderweg? Nou, het gaat er eigenlijk hier nog wel, Marcel. Uh, die, die A12 die is acht baans, geloof ik. Vier rijbanen aan de ene kant, vier aan de andere. En ze worden wel allemaal gebruikt. Ze um, dus, nou, rij, rijden ook wel door. Hier vlak voor me, kilometer of tachtig uh, heb ik net kunnen rijden. Uh, niet wisselen van baan, dat is wel een beetje een devies. Want uh, dan kan het even glibberig, glibberig zijn vanwege die, uh, die sneeuwvlakken daar. Het wordt wel drukker natuurlijk op de weg. Waardoor het uh, overal wel uit vastlopen is. Hè? Dat horen we in de verkeersinformatie. Maar als je eenmaal echt tussen de steden zit, dan, uh, dan rijdt het nog. Kom je dichter bij die steden, dan, uh, dan wordt het wat lastiger. Want u bent bijvoorbeeld voor Utrecht, voorbij Utrecht gegaan. We staan hier bij een tankstation. Meneer komt uit Harderberg. Heeft u al ergens in de file gestaan? Nee, nog niet echt in de file gestaan. Wel langzaam gereden. Maar uh, kon wel doorrijden. Uh, Harderberg vertrok hoe laat? Kwart voor vijf. Dus uh, nou, het is nog goed en U moet naar de Lier. Daar wilde u zijn om zeven uur. Dat is het al geweest. En ja, u moet nog. Nou, ja, dat zou met eens dus sneeuw te Zo. maken kunnen dus hebben. Jerondje viel even dus weg, ja, het dus we hebben een deel best. niet gehoord. of okay, ja. Oké, okay, meneer is dus onderweg van, uh, van uh, Harderberg naar de Lier. wilde daar om zeven uur zijn, kwart voor vijf vertrokken. Nou, dat gaat hij niet redden. Uh, het is nog even doorrijden, uh, maar voorzichtig rijden, houdt u daar rekening mee? Ik houd er zeker rekening mee, hoofd vooral afstand. Uh, heel ja. belangrijk. Ja. Mooi rustig houden. Oké, okay, nou. Lukt het wel. Oké. Okay. Hé, hey, goede reis nog en... Uh, nou, luister naar Radio 1, dan houdt u in ieder geval bij uh, ja, zeker. waar u vast komt te staan. Goed, hi. Jeroen de Jager blijft op de weg en houdt ons op de hoogte van sneeuwval en verkeersproblemen. Ja, zo dadelijk nog veel meer. We hebben onder andere de KNSB over andere tochten... en we spreken ook even met Rijkswaterstaat... of het ze lukt om de sneeuw überhaupt weg te krijgen op de weg. Eerst naar Mali, want de VN-veiligheidsraad staat unaniem achter een buitenlandse interventie in Mali. Dat werd duidelijk na een vergadering van het hoogste politieke orgaan van de VN gisteravond. Sinds vrijdag voert het Franse leger acties uit tegen islamitische opstandelingen die het noorden van het land bezetten. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, um, unanieme steun vanuit de Veiligheidsraad, dat lijkt me goed nieuws voor de Fransen, voor Hollande. Op zich is het goed nieuws. Hè? Het was en is een soort grijs gebied waar Frankrijk zich vrijdag in begaf. Er lag een resolutie van de Veiligheidsraad met daarin de mogelijkheid van een internationale vredesmacht, maar gedacht werd aan een Afrikaanse vredesmacht. Frankrijk heeft die resolutie vrij plotseling aangegrepen voor een. Ja, een eenzijdige interventie, maar gebleken is dus... Dat dit... nou, wij moeten dit gesprek even onderbreken, Ron, helaas. Want de lijn is uh, slechter dan we dachten. We proberen je opnieuw te bereiken, zodat we straks nog even verder kunnen praten. Want het is belangrijk genoeg. Ron, denk zo dadelijk dus terug vanuit Parijs. Dan kijken we of het via de telefoon lukt. Precies. 13 over 7. Gaan we eerst iets anders doen. Want minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat een einde maken... aan schijnconstructies rond Poolse en andere Oost-Europese arbeiders... in de glastuinbouw. Je krijgt namelijk een heel laag loon, aangevuld met een hoog... Onkostenvergoeding, waardoor malafide uitzendbureaus dan maar weinig sociale premies en belasting hoeven af te dragen. Wat je komt daarmee tegemoet aan een noodkreet van de gemeente Westland en de Tweede Kamerfracties van PvdA en CDA. Ik steun de gemeente Westland in de strijd tegen uitbuiting en schijnconstructies. We zien dat veel Oost-Europese arbeiders een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, maar dat er ook soms sprake is van oneerlijke concurrentie. Doordat mensen betaald worden onder het minimumloon of onder het CAO-loon kunnen bedrijven oneerlijk met andere bedrijven concurreren... komen Nederlanders moeilijk aan de bak... en worden die arbeiders eigenlijk betaald op een niveau dat je in Nederland niet meer accepteert. Wij vinden dat dat niet kan. Dus we willen uh, de bestaande schijnconstructies aanpakken... en voorkomen dat bedrijven telkens weer de mazen in de wet opzoeken. Waar het afgelopen weekende om ging... was een constructie waarbij Polen een, een salaris krijgen van 500 euro... en daarbovenop een onkostenvergoeding van nog eens 1000 euro. Dat schijnt juridisch helemaal in de haak te zijn. Ja, je ziet constructies die echt verboden zijn, die illegaal zijn. Die pakken we natuurlijk aan zodra we ze zien. Maar je ziet ook constructies die soms heel slim gevonden zijn... maar die we niet kunnen accepteren in Nederland. Omdat het erop neerkomt dat het ene bedrijf werknemers... ver onder de Nederlandse normen betaalt... terwijl het andere bedrijf het netjes doet. Dus oneerlijke concurrentie. Dit soort praktijken die ondergraven echt waar we in Nederland trots op zijn. Een goed arbeidsklimaat waarbij mensen fatsoenlijk betaald worden... en eerlijk concurreren. Ja, u zegt het mag niet en we willen het niet, maar juridisch kan het wel. Dus dan is een beetje de vraag, wat gaat u eraan doen? Uh, we zullen kijken of het echt uh, in de haak is, of het echt juridisch geoorloofd is. Vervolgens kunnen uh, de, de partners, de werkgevers en werknemers ook zelf veel meer doen om de CAO te laten nakomen... want dat zijn bindende afspraken tussen werkgevers en werknemers. Maar ik wil ook kijken of er mazen in de wet zijn. Ik doe dat samen met mijn collega van Economische Zaken... met de Belastingdienst, met Veiligheid en Justitie. Het kabinet wil niet accepteren dat er door schijnconstructies... door Malafide-uitzendbureaus mensen in Nederland werken... onder omstandigheden die we hier niet accepteren. Maar begrijp ik goed, waar nodig wordt de wet aangepast? Zeker. Uh, waar nodig zullen we ook de mazen in de wet sluiten... En we weten ook dat de Tweede Kamer dit ook een belangrijk punt vindt. Dus dan kan je soms ook heel snel zijn. Gebeurt dit op grote schaal, dat op deze manier buitenlandse werknemers eigenlijk misbruikt worden? Nou, We zien dat het aantal arbeidsmigranten in Nederland natuurlijk toch enorm gestegen is de afgelopen jaren. De nieuwe cijfers laten zien dat er ongeveer 340.000 arbeiders uit Midden- en Oost-Europa in Nederland aan het werk zijn. En dat is meer dan de jaren daarvoor? Dat is meer dan de jaren daarvoor. Vanaf 2014 komen daar de Bulgaren en de Roemenen bij. Dus je hebt het over grote aantallen. En in de meeste gevallen gaat dat natuurlijk allemaal goed. Maar je moet wel je ogen open houden voor de problemen die er ook zijn. Nog even over de aantallen uh, arbeidsmigranten. Die nemen toe. Het is crisis in Nederland. Er zit aan te komen dat de grenzen voor uh, Roemenen en Bulgaren ook open gaan. Zou het, gelet op die stijgende werkloosheid, niet beter zijn om dat uh, nog een poos uit te stellen? Dat zou op zich uh, goed verdedigbaar zijn, maar die ruimte die is er niet. Het, het verdrag laat geen verder uitstel toe dan tot na 1 januari 2014. Het, het verdrag binnen de EU? Ja, dus we hebben daar het maximale aan gedaan. En wat we nu moeten doen is ons voorbereiden op het feit dat de grenzen dan open gaan... ook met Roemenië uh, en Bulgarije. We moeten daar niet naïef over zijn. We weten dat er dan weer nieuwe groepen hier naartoe komen. En dat kan alleen maar als we ook heel streng zijn... Streng tegen overlast, streng tegen uitkeringstoerisme. Mensen die hier naartoe komen met het oog op, uh, op Nederlandse uitkering. Maar ook streng op de arbeidsvoorwaarden. Zorgen dat mensen die hier werken hetzelfde betaald worden als andere werknemers. Want alleen dan blijft concurrentie eerlijk en gaan we fatsoenlijk met mensen om. Minister Asscher van Sociale Zaken en Wilco Boom sprak met hem. In Noord-Laren wordt vandaag de eerste marathon geschaatst. Maar hoe ziet het in de rest van het land? Waar kan men nog meer het ijs op? Dat wilt u vast weten? We vragen het straks aan de Schaatsbond. Blijf luisteren. Eerste verkeersinformatie. Oei oei, oei, John Bakker, wat staat er veel file? Ja, dat kan je wel stellen, ja. 70 files. Eh, bijna 500 kilometer inmiddels. Met eh, de grootste problemen nog steeds eh, rond Amsterdam, Den Haag en, en Rotterdam. Kijk naar de A4 Den Haag-Amsterdam, dan staat er in beide richtingen zo'n 30 kilometer file. Maar het loopt ook behoorlijk vast op de A6 Lelystad-Muiden, ook daar zo'n 30 kilometer. En op de A7 vanaf de afstanderwijk naar Zaandam, daar staat het vast tussen Horen-Noord en knooppunt Zaandam 27 kilometer. En de rest van het land, en dan vooral het noorden, daar valt het allemaal nog wel mee. Daar is het nog niet echt glad, maar de sneeuw trekt nog wel weg. Uh, zeg maar uh, richting het, het Zuidoosten, richting uh, Nijmegen en, uh, en Limburg. Ja, is het misschien verstandig om nog even niet te gaan reizen? Als ik dit zo hoor, dan wordt het uh, nog alleen maar erger. Ja, kijk, Het is natuurlijk altijd lastig in te schatten wat iemand wel of niet uh, moet doen. Maar ja. uh, als je de keus zou hebben, zou ik zeggen van... Uh, een dagje thuiswerken. Of stel het nog even uit. Ja, of, ja. of probeer het later nog eens. Want je, je ziet wel dat het al wat, al wat minder wordt in, uh, in Zeeland. Daar okay. valt het eigenlijk op dit moment wel weer mee. Nou, we spreken je later. Radio 1. Het sneeuwt aan alle kanten. En we hebben weer contact met Ron Linker in Parijs. We hebben het over Frankrijk en de interventie in Mali. Het Franse leger voert acties uit tegen Eerlidische opstandelingen in het noorden van het land. Dat weet u. VN Veiligheidsraad heeft zich uh, gisteren unaniem achter die actie van Frankrijk geschaard. En Ron, um, dat is belangrijk he, voor Frankrijk. Ja, het was tot nu toe toch een soort grijs gebied waar de Fransen in waren getrokken. Aan de ene kant lag er een resolutie van de Veiligheidsraad... met daarin ook de mogelijkheid van een internationale vredesmacht. Maar ja, dat werd toen gedacht en ook gewezen op een Afrikaanse vredesmacht. En Frankrijk heeft die resolutie vrij plotseling aangegrepen om te zeggen... Wij gaan er nu eenzijdig in. Nou, Gebleken is dus vannacht dat binnen de Veiligheidsraad... er unaniem steun bestaat voor die operatie. Blijft over wat dat in de praktijk gaat betekenen. Daar zaten de Fransen ook op te wachten. Jullie weten dat uh, die Afrikaanse vredesmacht... zou pas in het najaar in Mali aan de slag gaan. Dat is veel te laat. En de Franse regering hoopt dat het allemaal versneld kan worden. De Westerse landen zouden bijvoorbeeld het uh, Malinese leger... al kunnen gaan opleiden om ervoor te zorgen... dat dat weer een beetje in zijn mannetje kan staan. Onduidelijk is in hoeverre het vannacht daaraan toe hoe is het gekomen in de Veiligheidsraad? Maar ja, goed, de steun is in ieder geval mooi meegenomen voor Frankrijk. Ja, en, en hoe belangrijk is dat ook um, intern? Want hoe lang kan Frankrijk het volhouden, mocht het nodig zijn? Nou militair opzicht hebben de Fransen natuurlijk heel veel legerbasis en militairen in de regio in Afrika. Maar tot nu toe hebben ze zich ook beperkt tot luchtaanvallen vanuit de regio. Of met vliegtuigen die vanuit Frankrijk kunnen. Zo'n zo luchtaanval, dat kunnen de Fransen heel lang volhouden natuurlijk. De vraag is of het uiteindelijk ook genoeg zal zijn om Mali definitief van die opstandelingen af te helpen. Ja. Uh, dan komt ook de politieke kant van de zaak om de hoek. Hè. Op dit moment is er nog brede steun bij de grote politieke partijen. Premier Ero heeft gisteravond laat uh, de politieke leiders bijgepraat. Woensdag is er een debat in het parlement. En voorlopig heeft hij de steun nog. Maar president Hollande is bevoegd... om zonder toestemming van het parlement... een operatie te beginnen. Als het langer duurt dan vier maanden... dan moet hij formeel toestemming gaan vragen aan het parlement. Dus dat is een tijdslimiet die Hollande... zeker in overweging moet nemen. Ja, een ronde publieke opinie, want zolang het goed gaat... Euh, blijft dat natuurlijk daar stil. Euh, ja. Maar als er iets verkeerd gaat... en dat gebeurt nu, hè, want de opstandelingen... Euh, zwaar bewapend slaan ook terug. Hoe, hoe kan het dan omslaan? Eerste peilingen, Marcel, wijzen uit dat een ruime meerderheid tot nu toe, meer dan 60% van de Fransen, instemt met de, de operaties. Maar goed, zoals jij ook al concludeert, hè, oorlogen zijn nooit lang populair. Zeker niet als er veel Franse slachtoffers gaan vallen. Uh, het stoffelijk overschot van de eerste Franse gesneuvelde zal op korte termijn misschien vandaag al hier aankomen in Parijs. Uh, dat gebeurt dan met een uh, plechtige ceremonie. Een stoet met de kist trekt dan door Parijs. Nou, dat zijn momenten waarop de publieke opinie kan verschuiven. Of wanneer het een uitzichtloze oorlog wordt. Voorlopig is het daar nog te vroeg voor. Uh, de operatie zal nog wel eventjes kunnen rekenen op steun van de publieke opinie. Maar het moet natuurlijk niet te lang gaan duren allemaal. Ron Linker vanuit Parijs over Frankrijk en Mali. Het is uh, acht minuten voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En zojuist komt het bericht binnen officieel van de ANWB dat um, als u de weg niet op hoeft, uh, u misschien beter de rit naar het werk of ergens anders uit kunt stellen. Um, er is zoveel sneeuw, er valt zoveel sneeuw op dit moment, uh, dat er geen doorkomen aan is op sommige wegen. Nou, misschien kunt u dat advies te harte nemen, misschien kunt u... In bed blijven liggen, lekker warm. Even uit het raam kijken af en toe en luisteren naar Radio in, zou ik zeggen. Ja, en dan gaat u vanavond naar Noordlaren, Want daar wordt natuurlijk wel de eerste marathon verreden op natuurijs. Ook op andere plekken in Nederland staan ijsverenigingen in de startblokken... voor dat soort marathons en andere tochten. Teun Bredijk is een marathoncoördinator van de KNSB. Meneer Bredijk, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waar kan er nog meer geschaad worden, een marathon geschaad worden deze week, denkt u? Nou, ik hoor net ook al, hebben u uh, ja, de sneeuw... Uh... Uh, steekt even een stokje ervoor. Ja, maar... dat is niet goed hè voor het ijs. Nee, dat is niet goed voor het ijs, maar uh, het heeft uh, vannacht niet gesneeuwd in Gramsbergen en Haaksbergen. En uh, Haaksbergen staat uh, voor morgen op de rol op woensdag en Gramsbergen wil graag uh, op donderdag. Maar, maar, maar, uh, ja, uh, op dit moment begint toch wel wat te sneeuwen in Haaksbergen. En uh, ja, dat moeten ze dan wel afhalen die sneeuw. Ja, want wat doet de sneeuw met het ijs? Ja, daar broeit het ijs onder en dan vriest het absoluut niet meer. Nee. En, en um, als je het niet weghaalt? Ja, dan hebben we geen ijsgroei meer. En, uh, Überhaupt maar, niet. maar ze zijn wel in Ook staat de, de vereniging om het eraf te halen. Oh, Oké, okay, okay. goed. Daar, da, daar hebben ze er genoeg manschappen voor, denk toen. Daar hebben ze genoeg manschappen voor. Ik was toevallig gisteravond in Haaksbergen en hebben die mensen heel vernuftig een lier ontwikkeld met een grote sneeuwschuif. Ze waren gistermiddag begonnen en uh, ze hadden gisteravond daar de sneeuw er al af. Ja, het dik van de vrijwilligers ook, hè? Als het, als het eenmaal gaat vriezen, dan wil iedereen wel, wel meehelpen. Ja, dat is absoluut fantastisch hoeveel vrijwilligers daar beschikbaar zijn. Zijn er ook ijsverenigingen die u, u, u heeft moeten teleurstellen, die graag wilden, maar waar u van zei, nee, dat gaat niet door? Nee, op dit moment nog niet. Uh, ik noemde net uh, Gramsbergen Haaksbergen. Uh, Veenoord en Arnhem staan ook in de stadblokken. Die willen graag voor vrijdag, Nou, de vooruitzichten zien er goed uit. Ja, alleen die sneeuw, uh, daar krijgen we een beetje last van. Mm -hmm. Noordlaren is dit jaar de eerste. We hoorden dat al vanochtend. Uh, daar, ook daar wordt de baan uh, netjes en schoon gehouden. Welke club heeft doorgaans het mooiste ijs? Nou, we hebben dit jaar als uh, dat het, uh, het ijs uh, er heel goed ingekomen is zonder wind. Uh, over het algemeen uh, zit daar niet zoveel verschil in bij die verenigingen. Nee? Is dat allemaal goede kwaliteit? Allemaal goede kwaliteit, ja. Kijk eens aan. Zelf ook schaatsen? Ik heb zelf ook wel even gisteren geschaatsen. Uh, Hoe was het? Ja, prima. Daar uh, gaat je hart van open he, op prachtig. Ja. <laughs> Teum Redijk, marathoncoördinator bij de KNSB. Dank u wel. We nou, gaan weer naar de overlast door de winter. Want uh, rond Amsterdam en Den Haag is het volgens Donbaker van de AWB bal. Uh, gaat u niet de weg op, uh, zegt de AWB ook. Ga nu naar Rijkswaterstaat. Diederik Fleuren, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet Rijkswaterstaat eraan? We hebben van alles al gedaan. We zijn al uh, vroeg in de avond en in de, vroeg in de, in, in, in de ochtend... Uh, hebben we alles gedaan wat mo mogelijk uh, was. We ja, hebben ik zag gestrooid. al heel, heel vroeg gestrooid worden. Ja. Helpt dat nog tegen zoveel sneeuw? Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat er eerst een laagje zout al op de weg ligt. Uh, nou, daar zijn we vannacht uh, met, uh, met honderden strooiwagens zijn we de weg al op geweest. En uh, daar waar veel sneeuw valt moet je ook, uh, kun je niet alleen volstaan met preventief strooien, dus dan moet je ook curatief strooien, dus als er sneeuw ligt. Nou, dat zijn we ook, uh, hebben we massaal gedaan, zijn we ook nog steeds mee bezig. En alles bij elkaar... Uh, zijn we voor toch met een groot deel van, nou ik denk toch wel rond de, de 400, 500 schoorwagens op pad. Uh, en daar waar uh, dat nodig was, hebben we ook nog extra uh, sneeuwschuivers ingezet om uh, de weg uh, vrij te maken. Maar we moeten denk ik constateren dat er niet echt op de schuiven valt, meneer Fleuren. Uh, het wordt moeilijk, want op het moment dat je in de spits komt en het blijft sneeuwen... zie je dat de snelheid van de auto's afnemen. Ja. Uh, en, en dan wordt het moeilijk om de weg goed begaanbaar te houden. En uh, met name ook voor onze uh, zoutstrooiwagens en om voor de sneeuwploegen om er doorheen te komen. Ja, dat klopt. Ik twijfel altijd, meneer Fleuren. Die linker rijstrook. moet ik daar nou wel of niet gaan rijden als het daar nog zo wit is? Uh, nou, in principe is daar dan ook gestrooid. Je moet natuurlijk wel altijd je snelheid uh, goed aanpassen. Ja. Maar het is zo dat daar waar zout ligt, moet het zout ook worden ingereden in de weg... Dat klinkt dan misschien wat raar, want enerzijds zeggen we, nou moet u de weg niet echt op, stel het dan even uit. Maar het zout moet zich wel mengen met de sneeuw en dan heeft het zijn werking. Dus ja, je kan er wel op rijden, maar je moet natuurlijk wel rekening houden met die windersomstandigheden. Dus snelheid aanpassen, eh, iets langzamer rijden, afstand houden, niet onnodig wisselen van rijstroken. Als je daar rekening mee houdt, dan kun je daar wel op rijden. Ziet u veel onge ongelukken op het wegennet op dit moment? We zien inderdaad met name wat meer in de zuidelijke helft van Nederland uh, dat er toch wel wat meer incidenten zijn. Ja, ja, klopt. Uh, ernstig ongeluk of gaat het vooral om blikschade? Uh, uh, nou, het zal met name uh, voornamelijk, ik, we hebben nog niet het hele beeld, want het is natuurlijk vrij chaotisch op dit moment. Van, maar het, het is met name wat we zien onder dit soort omstandigheden. Uh, gelukkig, dat klinkt dan misschien wat raar, met name veel blikschade, klopt. Ok, ja. Iedereen, Fleuren, dank weer. Graag gedaan. Gaan nou, we naar noord nog maar eens. Mark Robin Visser, eh, zeg, laat jij het ijs zomaar aan het lot over? Ja, het ijs, kijk, het meeste, dat is het handige van het ijs... dat groeit eigenlijk gewoon vanzelf. Dan ga je met zo'n tractor, heb ik vanmorgen... daar lekker met water overheen. Dat... Maar voor sommige inwonertjes van Noordlaren gaat het niet allemaal vanzelf. Hier in de openbare basisschool... Mm, Mark Robin, ik directeur... ga je even onderbreken, want je zender is... Ja. Zet het aan het kraken misschien. Kun je even nog naar maar buiten? Eerst... Of kun je er iets aan doen? Oh, nu is hij helemaal weg. Dat had je nog niet, nee, goed niet goed Het sneeuwt nog ja. niet in Noord-Laren, dus dat kan het niet zijn. Misschien de kou? Nee, dat wordt hem niet. Dat gaat niet lukken. Nee. Nou, gaan we straks opnieuw verbinding zoeken met Noord-Laren. Maar ik hoop dat gaat wat sleutelen en dan komt dat wel weer goed. En we gaan zo dadelijk ook nog even naar Jeroen de Jager. Ik heb begrepen dat het uh, niet meer echt lukt om te rijden op de weg. Blijf luisteren. Tom de Ridder van MKB Brandstof met een vraag voor ondernemers. Waar liggen uw tankbonnetjes? In het dashboardkastje, het zijvak, onder de vloerbedekking, dubbel gevouwen en onleesbaar in uw portemonnee of thuis op de fruitschaal, in de la of tussen het oud papier? Tankbonnetjes bevinden zich vooral niet keurig gesorteerd in de administratie. En voor elk bonnetje loopt u alleen al 10 tot 20 euro BTW-teruggave mis. Dat is toch zonde? Bij MKB Brandstof krijgt u iedere maand een keurige verzamelfactuur. Die kan direct de boekhouding in. En u krijgt gegarandeerd de btw terug. Viskus-proof noemen we dat bij MKB Brandstof. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110. God schiep de wereld, de Nederlanders schiepen hun eigen land. En dat geldt nergens zo sterk als in de Gouden Eeuw. Nederland gaat op de schop, water wordt land, land wordt stad... en Amsterdam krijgt zelfs een wereldwonder, de grachtengordel. Het maakbare land in de Gouden Eeuw. Vanavond 5 voor half 9 Nederland 2. Radio 1, het NOS Journaal. Sneeuwoverlast in het zuiden en in de Randstad. En Armstrong bekend doping bij Oprah. Het is half acht. Ik ben Jan van der Putten. Goedemorgen. Veel overlast voor het autoverkeer deze ochtend door de sneeuw. Het Treinverkeer heeft wat minder last van het winterweer. Op het spoor lijkt de aangepaste dienstregeling te werken, zegt de NS dienstregeling is volgens dat boekje begonnen vanmorgen. Ik zit zelf keurig in de trein van Den Haag naar Utrecht en dat rijdt stipt op tijd. Het enige is dat er tussen Den Haag en Rotterdam wat werkzaamheden zijn uitgelopen, waardoor we daar wat minder treinen rijden. Maar in de rest van het land rijdt alles volgens de aangepaste dienstregeling die we vandaag rijden. En voor het vliegverkeer heeft de sneeuw wel gevolgen, zegt een woordvoerder van Schiphol. Passagiers moeten rekening houden met uh, vertragingen. Alle vertrekkende vluchten die moeten eerst gede-eist worden voordat ze kunnen vertrekken. Dus dat uh, geeft wat uh, langere tijd uh, van vertrek. En uh, dat zal de hele dag zo zijn. En zometeen meer over de sneeuwoverlast, vooral op de weg. Wilrennen Lance Armstrong heeft tegenover Oprah Winfrey bekend... dat hij doping heeft gebruikt om de Tour de France te winnen. Dat heeft iemand gezegd die anoniem wil blijven, maar die bij die opname betrokken was. Volgens deze Amerikaanse verslaggever was het interview voor Armstrong het moment om te bekennen. Something he's never done before. He's gedaan. Uh, denied it for years en he's attacked those who accused him of it for years. It's a significant development. Volgens de anonieme bron zaten er emotionele momenten in het interview. Dat interview duurde 2,5 uur. En Armstrong zei van tevoren dat hij op alle vragen eerlijk antwoord zou geven. Donderdag wordt dat gesprek uitgezonden.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 Die faillissementen zijn vooral het gevolg van bezuinigingen door de overheid... maar ook doordat ouders hun kinderen van de opvang halen... of er minder vaak naartoe brengen vanwege hun onzekere economische situatie. In Egypte is een trein met militairen ontspoord. Zeker 19 mensen kwamen erbij om en ruim 100 mensen raakten gewond. De trein kwam uit het noorden van Egypte... en was met dienstplichtigen onderweg naar een legerbasis in Cairo. Het ongeluk gebeurde kort voor aankomst. Over de oorzaak is nog niets bekend. En het afgelopen jaar heeft een recordaantal van 349 Amerikaanse militairen zelfmoord gepleegd. Het zijn er veel meer dan er zijn gesneuveld in Afghanistan. Binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt gesproken van een duistere epidemie. En gevreesd wordt dat die zelfmoordgolf te maken heeft met de druk van meer dan tien jaar strijd in Afghanistan en Irak. En ook de vrees bij militairen dat ze door de inkrimpende strijdkrachten hun baan verliezen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een depressie draait in het zuidwesten van Nederland naar het zuidoosten. Het bijbehorende neerslaggebied ligt boven het land... en daar is afgelopen nachten al flink wat sneeuw uitgevallen. In het zuidwesten van het land zo'n 5 tot 10 centimeter... en in het midden zo'n 1 tot 3. In het noorden van het land is het droog gebleven. Vandaag blijft het in het midden en zuidoosten van het land nog lang sneeuwen. In het westen van het land moet het in de middag wel wat droger worden. Aan zee ligt de temperatuur rond nul. In de rest van het land blijft het overdag licht vriezen. De wind draait van oost naar noordoost en is meest matig van kracht. Vanavond en vannacht moeten Oost-Brabant en Limburg nog rekening houden met lichte sneeuwval. In het noordwesten is er kans op een sneeuwbui. De bewolking trekt in de loop van de nacht naar het zuidoosten weg. Onder de brede opklaringen en boven de vers gevallen sneeuw gaat het flink vriezen. In het noorden vriest het matig tot min acht... In het midden en zuiden van het land wordt strenge vorst verwacht... tussen de min 10 en min 15 graden. Woensdag is het prachtig winterweer en de zon krijgt veel ruimte. Aan zee blijft de kans op een sneeuwbui aanwezig. Overdag temperaturen tussen 0 en min 3. Awb Verkeersinformatie. In het midden, westen en zuiden van het land... is het op veel plaatsen behoorlijk glad door sneeuw. En dat geldt ook voor autosnelwegen... De meeste drukte op dit moment rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Maar inmiddels ook rond Den Bosch. Alles bij elkaar zitten we nu tegen de 600 kilometer file. File van zo'n 30 kilometer op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. Daar rijdt het langzaam tussen Lelystad Noord en Muidenberg over zo'n 26 kilometer. En het is ook nog behoorlijk druk op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Zaandam. Tussen Horen Noord en Knooppunt Zaandam, 32 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Knooppunt Gorkum, 17 kilometer.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Straks veel meer over sneeuw en ijs en op onze site ziet en leest u er ook over. En u vindt daar ook de winterkaart, daar ziet u waar het sneeuwt. En daarbij geleidend bij zijn tweets en YouTube-filmpjes te zien. Moet u even aanklikken, dan. NOS.nl. Jeroen de Jager staat nu eindelijk vast, denk ik. Of rij je nog steeds? Nou, ik dacht, ik sta eindelijk vast te keren, inderdaad, ja, dat... uh, live de uitzending, Maar net... Niet? Oh, oh de verbindingen de deel, zijn Mag vanochtend ik weer 10... even doorrijden, weet je wel? Wat dus lastig, het weer, Jeroen. Je, je valt helaas weg. Dat zal te nu. maken ja. hebben, vermoed ik, met, uh, met de weersomstandigheden. Maar begrijp ik goed dat jij nog uh, steeds een beetje rijdt? Ja, nu is hij helemaal weg. 5, 6, het, het gaat niet goed tussen, met Jeroen de Jager en de verbinding tussen het Radio oh, 1 Journaal. Nee. Ja, jammer. We gaan, we gaan het straks opnieuw proberen, zo is dat, via de telefoon. Tot straks Jeroen de Jager. En dan ben ik wel benieuwd, stond hij nou vast of niet? Ja, het klopt alsof hij reed. Ik, ja, het klonk alsof hij net weer reed. Nou ja. We spreken hem zo weer. Tom van der Hek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zit je ook vast? Ik zit thuis helemaal vast. Nee, helemaal vast ja, thuis. Helemaal vast, ja. Ja. blijven zitten. Ja, ja we hebben... zijn thuis blijven zitten. Thuis blijven, ja. Goed Tom, uh, Lens Armsong heeft gesproken. Met ja. Oprah ja. En, en zoals te verwachten was is er ook iets uitgelekt. Hij zou hebben bekend. Ja, verassend. Je... Nou ja, het is natuurlijk een fantastisch geregisseerd geheel. Hij was daar met tien mensen naartoe gegaan, waaronder zijn advocaat. De opnames zijn drie uur. We krijgen natuurlijk een uurtje straks, anderhalf uur, te zien. Uh, daarin zou een bekentenis zitten. Ik vind dat op zich niet zo verrassend, want het feit dat hij dit interview op deze plek op dit moment wilde... gaf wel aan dat hij natuurlijk iets moest gaan zeggen. Uh, maar nogmaals, het is natuurlijk helemaal geregisseerd. En als je heel lang geacteerd hebt in je leven, zal je ook vast heel goed kunnen acteren in zo'n interview. En dat zal uh, wat mij betreft fantastisch gelukt zijn met huilen en Daarbij wordt gezegd door de, oh. door de mensen. Dus met huilen en emotionele uitbarstingen eh, krijgen we een bekentenis. Zelf vond ik het meest opmerkelijke dat de New York Times meldt... Eh, dat hij eh, ook gaat getuigen tegen UCI-officials en eh, bestuurders... die op de hoogte waren van zijn gedrag. Dat vind ik zelf, als die zin erin zit, wel het meest interessant. Want dat betekent dat de put eh, die al open was... nu werkelijk helemaal opengebarst is. En dan krijgen we nog een, een heel leuk komend halfjaar, zeg maar. Zou dat ook uh, een soort deal kunnen zijn? Wat denk je, nou ja, je zit natuurlijk wel te denken, Dit is uit, dat noem ik echt, en dat, dat is niet denigreerend, dat is natuurlijk helemaal uit Het gaat om zulke enorme financiële belangen. Er zal hmm. heel lang bedacht zijn hoe en op welke wijze en wat en in ruil voor wat. Dus dat daar op allerlei manieren uh, ja, gedeeld is, uh, dat, dat moet, moet je haast aannemen. En het zou een part of the deal kunnen zijn, dat als hij, hij gaat niet tegen andere renners getuigen, zou hij gezegd hebben. Dit zijn allemaal getuigenissen van mensen die ergens op de een of andere manier erbij waren. Er waren er maar tien, maar honderd hebben ...vertelt wat er uh, gebeurt, dus ook dat is bijzonder. Maar hij zou niet tegen andere renners gaan getuigen... ...maar wel zou hij dus officials en anderen die op de hoogte waren. En dat moet er heel wat zijn, dus uh, nogmaals, dat maakt het heel interessant... ...en dat zou zeker een onderdeel van de deal kunnen zijn, ja. Ja, en dan over de opening gesproken, Nicole Cook is gestopt... Olympisch kampioen van Peking, ja. een oud-wereldkampioen. Ja, dat is uh, op zich in zoverre zeggen we, ja god, Nicole Cook... ...maar dat is inderdaad de Olympische wereldkampioen van 2008... ...maar die had nog wel een hele mooie Engelse slotzin... Uh, ik heb hem wel in het Nederlands vertaald. Uh, als je Armstrong van de week ziet huilen bij Oprah, denk dan maar even aan de eerlijke renners die met lege handen zijn achtergebleven. En ze zei, ik ben er helemaal klaar mee. Mijn sport is dood, mijn sport is vermoord. Ik kan het niet meer opbrengen. Dus dat is wel uh, het verhaal van de andere kant, zeg maar. Misschien iets oprechter dan wat wij te ja. zien krijgen op de 17e. Bij het schakel wordt toch niet gedoopt? Nee. Nou, je, je hebt allerlei sporten. Hè. Bij handboogschieten kun je een beta-blokkertje nemen. Dan ja. liggen je, je hartslagen verder uit elkaar. Dan heb je grote rustmomenten op te schieten. Dus het ligt in alle hoeken. Maar bij schaken, vroeger werd er veel um, aan bier en andere geneugten, gedaan. Ja. tegenwoordig zijn dat hele serieuze uh, echte sporters. En ze zijn in wijken aan zee neergestreken. Gezonde uh, buitenlucht. Dus geen doping, denk ik. Kijk eens aan. Tata um, Steel is, is dat een van de sterkste in de wereld? Ja, dat is een enorm schaakevenement waar 2000 mensen mee doen. Dat maakt het uniek. Maar laten wij naar die hoofdgroep kijken. 14 echt topspelers in de wereld. De wereldkampioen Anand is er weer bij. Won gisteren, dat is bijna opmerkelijk. Dat klinkt raar voor een wereldkampioen, maar hij wint heel weinig partijen de laatste Het Verliest ook nooit hoor. Speelt alles remise, maar won eindelijk weer eens. Helaas deed hij dat eh, ten koste van de Nederlander van Weli. Karlsen, de grote jonge Noor, is erbij. Karjakin, dat is ook een hele jonge speler die nu rust geworden is. Die staat op kop. Eh, kortom, het is weer een geweldig veld met vier eh, Nederlanders. Ze zijn drie rondjes onderweg, dus er is nog niet zoveel van te zeggen. Maar Karjakien, Carlsen en Anand hebben eigenlijk al de leiding genomen in dit toernooi. Dus voor de schaakliefhebbers is het weer twee weken echt volop genieten. Want de wereldtop is weer in Nederland. Jaarlijks feestje van de schakers. Maar echt behoeft veel aandacht gaan we ook geven de komende weken. Zo is dat. Tom van het Hek, dank je wel. Over een kleine week zijn er verkiezingen in Israël. Maar ongeveer een kwart van de kiezers weet nog niet op wie ze moeten stemmen. Veelen hebben inmiddels wel de weg gevonden naar het kieskompas. De Nederlandse stemhulp in een Israëlische versie in Hebrew or English? I'm um, fair Hebrew. It's fine. Oké, we kunnen hem in drie talen doen: Arabisch, Hebrayos en Engels. In dit geval gaan we hem in Hebrayos doen. Uh, what's your name? My name is Nati. Nati and your age? I'm you? 24. 24 jaar oud. <laughs> Nati. I'm definitely gonna vote for the right wing, but I'm not sure which um one of the parties. Hij weet dat hij rechts wil stemmen, maar hij weet nog niet welke van de partijen aan de rechterkant. Someone from my school had posted it, and so I wanted to take it. Zij heeft de stemwijzer gedaan. What's your name and age? Andrea, and I'm 27. Andrea, 27 jaar oud, ben ik. I'm pretty left-wing, but I'm like religious. Dat is een hele lastige in Israël, dat je sociaal gezien uh, liberaal bent, links, maar wel religieus. There's no place to go to if you have this combination. Right, there's really no place. When I took the quiz, I think they said... um dus um, Ze kwam uit bij Amschalem, maar ze kent die partij helemaal niet. Hm. Hoeveel partijen doen er nu mee? Er doen er nu 34 mee, believe it or not, waarvan er tussen de 12 en 14 een zetel zullen halen. Ik ben hier met André Krouwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit. En in Nederland bekend vanwege het kieskompas. Ja, ja, en dat Mr. Kieskompas ben ik, ja. Ja, het is een exportproduct. Hier de Israëlische variant van het exportproduct. Er zijn heel veel nieuwe partijen, heel veel nieuwe namen. Overigens is het zo dat Israël van alle gevestigde democratieën... de hoogste, eh, zeg maar, eh, wat we noemen volatiliteit... dus de hoogste kiezersbeweging heeft. Dus dat er per, per verkiezingen... Mensen van partij switchen. Op wie heb je de laatste keer gestemd? The last time I think I voted for them to coexist. Waarom niet weer op die koets? The thing is that I, they did something they play not really nice. Ze hebben partijen aangevallen die aan dezelfde kant staan. Die ook recht zijn en dat, dat bevalt me niet. Nou, dan gaan we samen eens even het kieskompas doen. Bij zo'n ene van natuurlijk. Een grote buurt bij zo'n one. I would say that um get actually. Yeah, I'm against that. De vraag is: bent u bereid om de nederzettingen op te geven? Nee, daar ben ik niet toe bereid. Moet er een Palestijnse staat komen? Ik denk I'm not. Totally against it, but I'm kind of against it because I don't think we have partners. Op dit moment zie ik geen kans voor een Palestijnse staat. Mocht dat in de toekomst anders zijn, dan ben ik wel bereid om de Palestijnen een eigen staat uh, te gunnen. I'm pro like gay rights, and pro Palestinian rights. Dus ze is uh, voor homo richten. Ze is voor rechten voor Palestijnen. But ik hou Israël en ik wil hier leven en een partij van het staat. Het is heel belangrijk voor mij om te wonen. De Joodse identiteit van dit land is heel belangrijk voor me. Zou je kunnen zeggen dat uh, de zwevende kiezer vooral aan de linkerkant zit? Uh, nee, want ook op rechts zweeft men enorm. Nu denk ik dat de resultaten worden shown. Oh, wow. wow. so really? Wow. Dus het zal wel heel goed zijn, or... Israeli, no, I'm They're together now, or a Beit or or Israeli, yeah, definitely, or Shas. That's also an option. Shas is in your circle. What? Yeah. De Blokchasspartij is in zijn uh, cirkel hier in het midden sta jij. Wat betreft uh, zijn standpunten staat hij dichtst bij Likud. maar uh, Bennett is nou mijn closest option. Bennett is toch uh, mijn eerste keuze op dit moment. En dan hebben we decision. Waarom heb je niet uitgezocht wat Ambshalem, wat jou werd aangeraden, wat dat is? I should, I was like, okay, I should. Had ik What moeten doen. It? Salem is een van de vele nieuwe kleine partijen. En Aftali Bennett, op wie Nati wil stemmen... heeft een religieuze nationalistische partij... het Joodse Huis nieuw leven ingeblazen. En is ineens immens populair. Hoort trouwens een verslag van Monique Hoogstraat. De marathonschaatsen zullen genieten vandaag... bij de eerste marathon op natuurijs. Maar is het dorp Noordlaren daar ook blij mee? Mark Robin Visser onderzoekt dat zo dadelijk. Eerst maar eens eventjes de verkeersinformatie. Sjoen Bakker durft het bijna niet te vragen. Hoeveel vielen staan er? Uh, 83 op deze teller. Goed voor zo'n 770 kilometer. En daarmee naderen we de top, uh, top 5 inmiddels al. Uh, ja, in het westen, midden en zuiden van het land... is het behoorlijk glad door die sneeuw. En dat geldt ook voor de autosnelwegen... De langste files die staan rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, uh, Utrecht... maar inmiddels ook in het zuiden van het land rond uh, Den Bosch... met erg veel vertraging als ik de langste twee even ga noemen op de A9... vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar rijdt het langzaam over 40 kilometer tussen knooppunt Kooimeer en Aalsmeer. En ietsje korter is de file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... Tussen Westallee en Knoop het Gouwen en daar rijdt het langzaam over 38 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan praten over de oorlog in Syrië. Want die ontwikkelt zich tot een uitzichtloze humanitaire crisis. Vele honderdduizenden burgers zijn op de vlucht en de opstandelingen leveren een ongelijke strijd tegen het regeringsleger. Human Rights Watch constateert dat het leger van president Assad steeds zwaardere wapens inzet. Daar gaan we over praten met defensiespecialist Coco Lijn van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar doelt Human Rights Watch op? Op wat voor wapens? Uh, Human Rights Watch doelt op clusterwapens. Het is een, een soort Russische raket, een soort Stalin-orgel. Uh, de graad die is ook wel door Hamas een keer gebruikt. En die is via Egypte waarschijnlijk. Uh, in Syrië terechtgekomen. Je moet je voorstellen een soort vrachtwagen met 40 raketten erop... en al die raketten die hebben weer uh, kilo's, uh, submunitie heet dat dan officieel... en dat wordt in de ronde geslingerd. Eigenlijk een wapen tegen grote troepenconcentraties, dat is al erg genoeg... maar nu dan tegen burgers ook, een paar keer gedocumenteerd... en met filmpjes en zo allemaal te bekijken. Clusterwapens, dat is een, een van de meest onmenselijke wapens... behalve chemische wapens dan misschien... Uh, die er is, en daar is ook een conventie tegen... maar daar houdt Syrië zich helemaal niet aan, is het ook geen lid van. Nee, en uh, de leverancier van Syrië kennelijk ook niet. Waar komt het spul vandaan? N men zegt dat het uh, uit Egypte komt. Uh, dat wil niet zeggen dat Egypte dat dan ook officieel geleverd heeft. Uh, dat gaat via allerlei sluipwegen, dat wapen, dat is... Uh, Helaas immens populair. Er zijn uh, tientallen landen in de wereld die het gebruiken. En dat, dat, dat kan ook makkelijk, vrij makkelijk meegesmokkeld worden. Dus uh, houd maar op dat de afzender niet, uh, niet bekend is. En is er bewijs van dat deze graad wordt ingezet? Ja, je kunt het, uh, bij Human Rights Watch kun je daar filmpjes van bekijken. En dat is ook het, uh, het machtige wapen van organisaties als, uh, als Human Rights Watch. Uh, want hiermee wordt verder eigenlijk uh, de westerse landen onder druk gezet... Om, om zelf ook wapens te leveren aan het verzet. Want uh, uh, ja, wat bewijst dit? Assad uh, is op het ogenblik echt aan de grenzen aan het, aan het testen. Er is dus vorig jaar een soort rode, rode lijn, een red line door de Amerikanen uitgesproken: van chemische wapens mag je in ieder geval niet gebruiken. Nou, daarna heeft Assad werkelijk alles gedaan om. Andere wapens te gebruiken die ook heel vreselijk zijn. En om te kijken wat dan de reactie zal zijn. Hij heeft skutraketten een stuk of twintig afgevoerd sinds december. Hij gebruikt nu dus weer uh, submunitie, uh, cluster, clusterwapens. En die zijn ook vreselijk. En het is steeds maar kijken van hoe zal de internationale gemeenschap hierop reageren. En, en over die chemische wapens, Co. Uh, we hebben het ook Obama horen zeggen, die waarschuwing richting Syrië Als je dat gebruikt, dan, dan overschrijd je echt alle grenzen. Dan heb je een groot probleem. Is er sprake van dat Assad... Dat soort wapens zal inzetten tegen zijn eigen bevolking? Um. Een, een, een beetje onderschatte opmerking uh, vorige week van de Joint Chiefs of Staff... de stafchef van het Amerikaanse leger, Martin Dempsey... Uh, was dat hij zei, uh, ik vrees dat het eigenlijk eind januari wel eens zou kunnen gebeuren. Het was niet een echte aankondiging hoor, ik begrijp me goed. Maar hij zei, we hebben eind november hebben we, uh, een soort ultimatum gesteld aan Assad. Uh, ze kwamen in beweging, die chemische wapens. Dat is een soort cocktail van elementen die je dan op een gegeven moment bij elkaar voegt. Dat hebben we toen zien gebeuren, we hebben het niet kunnen voorkomen. Komen. Um, er liggen dus ergens, zei Dempsey vorige week, dat soort wapens klaar voor gebruik. En we kunnen ze niet meer stoppen. Dat was eigenlijk het, uh, het nare van de boodschap. En de houdbaarheid van deze wapens, eenmaal in een granaat uh, gestopt, is ongeveer twee maanden. Dus wat hij eigenlijk vorige week tegen ons zei is, eind januari wordt een hele spannende tijd. Want dan komt Assad in een soort situatie van use them or lose them. Gebruik ze, of anders worden ze waardeloos. Dus de Amerikanen houden een beetje hun adem in. Wat gaat hij doen eind januari? wijrie. Nou, en wij met ze. Defensiespecialist Coco Lijn van instituut Klingendaal. Dankjewel. 10 voor 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het weer over de winter hebben. In Noord-Laren wordt vandaag niet alleen de eerste schaatsmarathon gereden, maar er gebeurt nog veel meer in Noord-Laren, Mark Robin Visser. Ja, wat dacht je? Ik bedoel, het leven gaat hier natuurlijk in Noord-Laren ook gewoon door. Tenminste, zo goed en zo kwaad als dat uh, onder de omstandigheden kan natuurlijk. Ik ben hier nu terechtgekomen in het kopieerhok van de plaatselijke basisschool. De Rieshoek heet deze school. En uh, directeur Wim van der Rijt die doet verwoede pogingen om het kopieerapparaat aan de gang te... Wat bent u aan het kopiëren? Uh, we, zijn, uh, we willen meedoen aan de, aan de wiskundewedstrijd Kangaroo. En dat ja, begint ook. op 21 maart. Dan kunnen alle kinderen van basisscholen, van groep 3 tot en met 8... Ja. kunnen daar meedoen. Wat mee. leuk, ja. Zeg maar, u heeft ook nog wel wat anders aan uw hoofd. Want, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, de CITO-toets is alweer... Uh... Ja, en het is niet de CITO-eindtoets, oh. want dat is in februari. Maar dit is de cito uh, toets, zo, ja. zo noemen we het met een mooi woord. Ja. En die is voor de groepen 2 tot en met 7. Vanuit bepaalde klaslokalen kunt u mooi uitkijken... op die ijsbaan die hierachter is opgespoten. Klopt. Kunnen klopt. de kinderen nog wel uh, opletten of zitten ze alleen maar naar buiten te kijken? Nou, we hopen dat we tot tien uur die toetsen kunnen doen. Ja. En dan uh, denk ik, dat is het hek van de dam. Maar dan moeten we maar even stoppen. Ja. U bent hier nu vier jaar uh, directeur. Vertel eens even iets over de school. Hoeveel kinderen zitten hier op in Noord-Laren? Op het ogenblik zijn er 54 leerlingen... En uh, we zijn een krimpgemeente, dus dat houdt in dat wij de komende jaren... tot 2015, 2016 zakken wij toch terug naar ongeveer 45 leerlingen. Ja. En dan, uh, ja, dan krijgen we er ook de kwestie van, uh, is er nog een voortbestaan voor de Rietsoek? Ja, is het spannend? Het is spannend en uh, we hopen dit jaar dat daar duidelijkheid over komt. Ook ja. vanuit de stichting ja. moet daar uh, beleid op gezet ja. worden. Ja. Uw school speelt ook een belangrijke rol bij de marathon, want er gaat hier nog wat gebeuren. Ja, vanmiddag, uh, dan neemt, uh, de, de neemt de ijsvereniging neemt de personeelskamer over... en het kopieerapparaat, dus die <lacht> moet het dan helemaal goed doen. Ja. Uh, en daarna komen de mensen van de KNSB. En uh, dan worden de klassen ingericht. Kinderen gaan om drie uur kwart over drie naar huis. En dan worden de klassen ingericht als kleedruimte, massageruimte, perscentrum... Uh, koffie, kantine, en dan gaan we gewoon volgens het protocol los. Heeft u hier als directeur dan nog iets te zeggen vanmiddag? Uh, uh. Ja, dat uh, hoop ik wel. Ja. Dus ik hoop het een klein beetje aan te kunnen sturen. Maar ja. uh, we doen het al jaren in goed overleg met, uh, met de ijsvereniging. Daar heb ik wel vertrouwen in. Directeur Wim van der Rijt van de Rieshoek. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag vandaag. Ik. Dankjewel. Succes met het apparaat. Doet hij het nou, of niet? Nee, of? ik ga hem nu nog even... Doe even andere zo'n... Zal ik even de schroeven draaien pakken? <laughs> nou, ik heb net gehoord dat je Komt op de trekker zat. Dus ja. ik denk dat ik het zelf maar even moet doen. Oké, nou goed. het was goed bedoeld hoor. Daag. Ja. Niet meer doen. Mark Robin Visser in Noordlaren. Dat is vandaag in de ban van de marathon op natuurreis. Nou, we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe het met Jeroen de Jager gaat. Want die is onderweg van Amsterdam richting het zuiden, richting Den Haag. Hoe is het met je, Jeroen? Nou, ik ben uh, toen ik straks bij jullie in de uitzending kwam en de verbinding wegviel uh, uh, Reken A20 op richting Rotterdam. Daar kwam ik voor het eerst in de file terecht. En toen prompt in de uitzending ging ik toch weer rijden, mm -hmm. uh, 50 kilometer. Vervolgens ben ik daar de weg afgegaan, ik zit nu op het platteland, om eens te kijken hoe het daar is. En daar is het glibberoverlaren. hoorlaar. Ik bedoel, fietsers die kunnen zich nauwelijks uh, bewegen over die fietspaden. En ik rijd nu echt heel erg langzaam op een weggetje tussen twee sloten. Want ik ben net uh, een vrouw gepasseerd die uh, de weg af is gegaan, een sloten met haar auto... Uh, die is uiteindelijk over het dak uh, toch uh, met droge voeten eruit geklommen. Zit daar te kleumen nu in een, uh, in, een passagier, in, een, in een auto die daar gestopt is voor haar. Te wachten op uh, het sleepbedrijf die haar auto uit die sloot moet gaan takelen. Dus uh, op die uh, plattelandswegen is het lastig op het moment. Nou, uh, zet hem aan de kant. En wacht Waarom? even rustig af. Nou ja, het is toch levensgevaarlijk wat je aan het doen bent? Nee joh, het niet? gaat, wel, het gaat okay. wel. Gewoon handen aan het stuur, langzaam rijden. En uh, niet gaan glibberen en niet uitwijken voor onder okay. anders gewoon doorrijden. Goed zo, voorzichtig. Okay. Hoi. Doei. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. En boer Jan vindt die vorst maar kloten, om het zo maar te zeggen. Het glazen begint voor uh, boer Jan van Wijk uit het Gelderse Beneo Leeuwen met zijn trekker. Want als het vriest, dan moet er winterdiesel in. Ja, hij loopt de trekker vast, dan loopt boer Jan vast. Dan kan hij geen kant meer op. En boer Jan, dat is niet zomaar een boer. Boer Jan is een filosoof. Boer Jan zegt dat de vorst twee kanten heeft. En dat heeft de vorst met veel zaken in het leven gemeen. Zegt hij in de Volkskrant. Mooi, hè? En hij uh, haalt ook zijn vader aan. Die zei altijd, als je kan zwemmen, dan moet je zwemmen. En als je kan schaatsen... Dan moet je schaatsen. Ja, want Boer Jan vindt Forst ook geweldig. Hij houdt van het schaatsen. En de foto van Boer Jan schaatsend op zijn eigen ondergelopen weiland... tegen de zon ingenomen, zie het de voorpagina van de krant. heel kort stukje trouwens. Heb je dat gezien, wat Jan aan het schaatsen is? <laughs> een een het is een glasje. het ja. Lance Armstrong dank. die is weer eens wereldnieuws. Bijvoorbeeld bij CNN. American media is reporting that former Tour de France champion Lance Armstrong has admitted in an interview with Oprah that he did indeed use performance-enhancing drugs during his cycling career, this following, of course, years of furious denials from him. Ja, jarenlang ontkende hij. Maar in het interview aan Oprah bekend hij volgens een bron dat hij doping heeft gebruikt. En volgens de New York Times zou een volgende stap kunnen zijn... dat Armstrong gaat getuigen tegen mensen uit de wielerwereld... die wisten van zijn dopinggebruik of hem zelfs geholpen hebben. Op de site van de Huffington Post reageren duizenden mensen op de bekentenis van Armstrong. Veel mensen zijn boos op de wielrenner. Lance Armstrong, de Bernie Madoff of Sports, schrijft de een. Uh, lie Strong, uh, variatie op strong, schrijft een ander. Nog een opmerking die wel vaker voorkomt... Bij de Post. Men ziet een uh, politieke toekomst voor Lance Armstrong weggelegd na zijn bekentenis. Comfortable lying to the country from Texas. Ladies and gentlemen, your next governor of Texas. Kermisattracties dan, zijn jarenlang niet goed gekeurd. Nieuws uit de Telegraaf van vanochtend. Werknemers van het bedrijf dat die attracties keurt... hebben op grote schaal zwart geld aangenomen... in ruil voor een gunstig keuringsrapport. Volgens een ingewijder zijn ongelukken gebeurd... en mensenlevens op het spel gezet. Zo zou in een Twents attractiepark een man uit de zogenoemde Octopus zijn gevlogen... omdat de beugel van zijn bakje niet werkte. Uit het rapport bleken al zware gebreken, maar daar gebeurde niets mee. Financiële dagblad besteedt drie pagina's aan de mislukte overname van TNT Express, de UPS. Brussel staat de overname niet toe. Post.nl is groot aandeelhouder van TNT en die komt nu als grote verliezer uit de bus. Post.nl loopt namelijk geld mis dat ze te goed hadden. Dat ze goed hadden kunnen gebruiken om schuld te saneren, tekort bij de eigen pensioenfondsen aan te vullen en een nieuwe toekomst in het pakketvervoer op te bouwen. Tot zover het nieuws van de verschillende media. Uh, nieuws ook. Op Twitter van luisteraars Beste La Radio. Ik mis in jullie sneeuwnieuws het overlast voor fietsers. Alsof ze op de weg alleen maar auto's zouden rijden. Gevaarlijk. Ze heeft gelijk. Canto Ostinato. Roemrucht, geniaal, eeuwigdurend. Het meesterwerk van de onlangs overleden componist Simeon ten Holt.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 ...en directie. Haalt u wel voldoende resultaat uit uw overleg? Adviesbureau ATIM maakt uw overleg effectief... ...met meer dan 30 jaar ervaring in advies en opleidingen. Goed overleg? Juist nu. atim.eu. Vanavond in Altijd Wat. De jeugdwerkloosheid neemt in Nederland toe. Tegelijk worden jongeren uit het buitenland gehaald om hier vacatures op te vullen. Hoe kan dat? En een gesprek met VVD-fractieleider Halbe Zijlstra...